Goedemiddag, ik ben Buis en Dit is het nieuws van NOS op 3. Martin R. moet 16 jaar de cel in. Hij wordt ook wel de godvader van de Brabantse onderwereld genoemd. Volgens de rechter stond hij aan de top van een misdaadorganisatie... die zich schuldig maakte aan geweld, bedreiging en afpersing. Veel leden van de groep zijn familie van Martin R. Zijn zoon en schoonzoon zijn veroordeeld tot acht jaar cel. Ze werden gepakt na een enorme afluisteroperatie door de politie. Een superfusie in de supermarktwereld. Co-op en Plus gaan samen. Zo worden ze de derde supermarkt van Nederland. Deze klanten hebben het nieuws ook gehoord. Ik hoop dat het een beetje zo blijft zoals nu, want het is een uh prettig winkeltje, een beetje ambachtelijk, niet zo grootschalig. Dus. Ik kom ook gewoon hier voor de personen die er werken zeg maar, en de service die ze hebben. Dus ik hoop dat dat hetzelfde blijft, dan zie ik ook geen problemen. Alle co-op supermarkten gaan na de fusie verder als plus. Voor het eerst vaart in Nederland een elektrisch binnenvaartschip rond. Vanochtend vertrok het duurzame schip van Al van de Rijn naar Moerdijk. Verslaggever Vincent van Rijn ging mee. Hoe vaart het elektrisch? Ja super. Totaal geen, geen verschil met wat we gewend ja. zijn. Dus wij varen... Eigenlijk volledig emissieloos door, door het, hard, het groene hart van Nederland. Het schip gaat iedere dag varen met 100 containers bier aan boord. En deze man krijgt een oeuvreprijs. Robben, Robben! Arjen Robben stopte afgelopen zomer met voetballen. Hij krijgt nu de Uv-prijs van de Eredivisie. Dat is een nieuwe prijs voor spelers die veel hebben betekend voor het Nederlandse voetbal. Woensdag krijgt Robben de prijs. Dan worden ook de Speler van het Jaar Awards uitgereikt. Het weer zonnig, maar de zon kan vanmiddag ook af en toe achter een wolk verdwijnen. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen ook weer zon en dan maximaal 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Op de Asverdijk richting Friesland staat voor Zand inmiddels 10 kilometer file. De vertraging is zo'n drie kwartier. En op de A9 richting Amstelveen staat tussen Bad Oeverdorp en Amstelveen 5 kilometer. Door een geschaarde auto met aanhanger zijn de twee rijstroken dicht. En de vertraging loopt op tot een uur. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Amsterdam via de A4, de A10 en de A2. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...hebben we hier in Zandvoort, hè? Eerste weekend weer dat de Grand Prix uh, op Zandvoort verreden wordt... ...na 36 jaar. We hebben er heel lang op moeten wachten. En wij van CFM ook. En we zijn, dit weekend zijn we CFM Race Radio... Uur 2 van Race Radio hoor je nu met als eerste plaat naar het nieuws en weer van 3 uh, uur. In het uur van de kwalificatie, de zinger van Duran uh, Duran en de reflex. We schakelen meteen over naar Studio 2 van uh, CFN. Daar zit uh, Jaap uh, koper. Hij volgt dat, uh, voor de ruico stand uh, van je room. Gadverdamme. Ja. <laughs> He, heb je niet ah. gedoucht vanmorgen? Ja. Uh, nee, wel, ik heb wel oh, mijn jongen, deodorant jongen. Op, uh, gedaan. Uh, ik weet niet of we het ook voor die Formule is. Ja, zo, het was maar... het wel zeker. Uh, uh, precies Nee, hebt. nee, oh, nee. wij hebben bij een C1-keuren niet bij een C1 altijd goed, Rob. Goed, de Q1 hebben we het over. Tot dusver is Max verstappen de, de snelste. En hij heeft uh, precies uh, ongeveer anderhalve tiende, dus vijftienhonderdste voorsprong op uh, Lewis Hamilton. Uh, Gasly is op dit moment verrassend de nummer drie. Leclerc volgt uh, op de vierde plek. Bottas vijf. Perez zes. Uh, Giovanazzi zeven. Dat is ook uh, nogal vrij opvallend dat een Alfa Romeo uh, bij de top tien uh, staat. Norris achtste. Negende Stroll. Tiende Russell. En als we dan het rijtje verder af gaan maken. Vettel elfde. Twaalfde Latifi. Dertiende Tsunoda. Veertien Sainz. Dus daar hebben ze toch rap uh, gewerkt bij Ferrari. Want. Ja, die auto die ging in de vrije training uh, nummer drie uh, eraf. En dat gebeurde in de Huguenotsbocht. Ja, maar het is geen plek waar een Ferrari uh, thuis nee, hoort. Nee, dat hoort hij dus niet. Maar ik denk dat het ook voor Leclerc denk ik ook wel een beetje geldt. Nou, Leclerc zit uh, redelijk bovenin. Dus dat is uh, goed. Um, de rijder die op dit moment op de WIP zit is Mazepin. Maar ja, dat zal ik uh, niet anders. De Mazepin. Ja, uh, er zijn er ook nog een paar die nog niet uh, een uh, ronde hebben gereden. Uh, Kubica is nu net naar buiten. Hetzelfde geldt voor Alonso, Ricciardo en Ocon. Die hebben nog geen tijd neergezet. Maar het, uh, het prettige nieuws is dat Verstappen in ieder geval een tijd heeft neergezet. Ja, ja en, en het dat, gaat erom uh, dat je naar Q2 doorgaat ja, en dan en heb je nog uh, Q3. Nou, we ja, zijn er nog uh, lang uh, nee, niet. Ja? Nee, nee, nee, nee, maar ik denk dat uh, dit wel al volstaat voor Verstappen... om bij de eerste 15 uh, terecht te komen. Want uh, ik zie niet uh, 1, 2, 3 uh, dat daar nog wel wat, uh, wat aan gaat... Uh, Veranderen. Nee, maar hij wil nog wel een rondje rijden hoor, voor het uh, thuis Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Uh, Logisch. Maar uh, ja, je, je, moet, je moet sowieso uh, nog kijken of er nog iets te halen valt uh, met afstellingen of wat, wat dan ook. Dat zou best kunnen. Ik weet niet wat ze daarbij bij Red Bull allemaal precies hebben besproken. Dus uh, dat weet ik niet. Zo is het. Nou, we gaan dat uh, volgen in dit uur van uh, Race Radio. Wat gaan we nog meer allemaal doen, Jaap, in dit uur? Uh, we hebben straks om half vier hebben we nog de evenementenagenda... Ik zou bijna zeggen, er is maar één evenement, dat is morgen, dat is de Formule 1. Ja, maar, als... en wat er omheen gebeurt... Toch? Ja, er zijn nog wel wat dingetjes. Ik ga wel even zoeken. Dus dat komt wel goed. En uh, uiteraard hebben we straks dan uh, in. Uh, ik weet niet, hebben we dan nog even een interview met Roy van Buringen? Tenminste, is ja, want die was van de rekening. is zo'n leuk boekje is er uh, uitgebracht door de gemeente. En uh, cn.com Circuit Zandvoort. Om ja. het compleet te zeggen. Ja. Die hebben samen een boekje uitgebracht voor de basisschoolleerlingen hier in Zandvoort. Mm. En dat boekje heet uh, Tom en de Formule 1. En het is getekend door uh, Weilen Cornelis van Meurs. Vlak voor zijn dood heeft hij nog uh, de laatste tekening uh, illustratie gemaakt. Mm -hmm. En uh, ja, het is geschreven door uh, Gerard Delft... En dat is de schrijver en daar gaat Roy straks mee praten. Ja, uh, maar eerst uh, gaan we nog even de ontwikkelingen volgen... wat uh, betreft uh, de eerste kwalificatie uh, in uh, de kwalificatie. Want we hebben de drie onderdelen. We hebben Q1, daar zijn we nu mee bezig. Nou straks... ben ik kwijt. De eerste dan... kwalificatie in de kwalificatie. Ja, ja, deel 1. Q1 is de eerste. Het is net uh, je kenteken bij mij je hebt uh, deel 1, deel 2 en deel 3. Maar uh, de, ja, nou goed, maakt niet uit. En als je deel 3 kwijt bent... dan. Uh... Ja, nou, ja, goed, dat, dat zien we zo. Oké. Okay. Um, ik denk dat het verstandig is om dat we dan toch maar even weer wat uh, muziek uh, te gaan draaien. Rob. Dat lijkt en, mij een heel uh, goed plan, ja, want, want... want wij zijn uh, Race Radio. Dit is CFM. Grand Prix Radio. Inderdaad, bij Grand Prix Radio hoort ook uh, lekkere dansbare muziek. In deze kom ik weer eens tegen ATB. In every red light. I know I'm over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said Your love Kansbare klanken van ATB hoorde je in uh, Your Love. Zo dadelijk je opkopen, want dan uh, zitten we aan het eind van uh, Q1 maar eerst is deze van Howard Jones. We'll Klassieker hoorde van Howard Jones. Ja, Jaap, je volgt de, de Q1. We hebben ja. minder dan twee minuten te gaan. Hoe is de spanning? Uh, nou, er staat er toch één. Die staat uh, buiten de 15. Dus niet de minste. Dat is Daniel Ricciardo. Die, uh, die staat uh, aan... Uh, nou, en ik zie ook niet uh, of het uh, nou wel of uh, niet goed gaat. Hij is nu bezig om zich te positioneren om bij die eerste 15 te komen... Um, de Mercedes zijn ook uh, naar buiten. Leclerc is naar buiten. Uh, Pires is naar buiten. Bijna iedereen. Dries. Eén iemand die nog binnen staat. En dat is Max Verstappen. Die, uh, die heeft 1-10-0-36. Dat is op dit moment de snelste tijd. Maar zoals gezegd. Q1 is nog maar een Q1. En het gaat erom dat je bij de eerste 15 zit. Om uh, weer verder te komen. En wellicht heeft Verstappen zo'n beetje het idee. Dat hij denkt van. Ik ga niet al mijn kruid uh, verschieten. Uh, we hebben nog uh, twee uh, onderdelen van, uh, van de kwalificatie. Dus, dus die wacht daar even denk ik mee. En, ja, en ja toch heeft samen, hij daar gelijk. In, ik vind het jammer natuurlijk voor het publiek. Nou maar... ja, kijk, als, uh, ik zei net ook uh, bij Howard Jones ook. Van, weet je wat het is, uh, als je in de vrije training al twee keer deksel op je neus hebt gehad. Omdat er twee uh, rode vlaggen uh, zijn. Terwijl ik op dat moment bezig ben met, met een snelle rondetijd. Ja, dan uh, heb ik ook zoiets van, ik zou ook even nu gewoon een kalm aan doen. Want je kan jezelf ook over de kling jagen. En uh, ik vind dit uh, wel verstandig als, ja. uh, als je het mij vraagt. Ik wou bijna zeggen, Hamilton en uh, Bottas zijn nu uh, de out here bro. Uh, op het uh, circuit. Ja, ja toch? Ja, ja, ja, want die gaan eruit. Voor het geval je hem niet begrijpt. Uh, ja. <laughs> leg ik oh, hem op dit moment uit. is wel Leclerc de snelste... met <laughs> okay. 1.09.829. Uh, maar goed... Uh, Sainz volgt op 1.10.022. Kijken wat... Uh, zit Ricciardo wel bij de eerste 15? Die zit bij de eerste 15. Op dit moment is Alcon degene die... eruit gekegeld zou kunnen worden. Dat is nu gebeurd. Uh, maar Ocon mag nog over de streep komen. Vettel is al binnen, maar die zit dus nu echt op de wip. Uh, als het gaat om uh, doorgang uh, te krijgen naar Q2. Um, We even kijken wat hier gebeurt. De, de is Tsunoda, is nu ook over de streep uh, gekomen. Die zit bij de eerste 15. Uh, Kubika is uh, de enige die buiten de eerste, uh, buiten de eerste 15 uh, al afgevlakt is. Uh, Strol komt er nu door en kegelt zijn eigen teamgenoot eruit. Dat is altijd leuk. Ik ben benieuwd naar die gesprekken vanavond. Uh, Norris staat nu buiten uh, de, bij, uh, bij de 15. Dat is opvallend. Maar oe, nu komt uh, Norris aan en die zit. Oeh, Norris op 15. Dat wordt nog spannend, denk ik. Ja, Perez vind ik van, erg, uh, Jaap. Ja, die, uh, die vliegt eruit. Dat ja. is heel zuur voor Red Bull. En uh, Lando Norris heeft het net gered. Maar daarmee uh, is het uh, wel meteen een probleem bij, bij Red Bull. Want. Ja, Perez zit niet uh, in Q2. Dat, dat, en ook Vettel niet. Hè? Dat zijn uh, wel uh, namen waar je, uh, waarvan je kan zeggen... nou, hier gaat iets bijna mis. Daar dus wordt toch nog even over nagebracht, Daar wordt ook ik. nog over nagebracht. Want, uh, want op een gegeven moment wilde Vettel bezig... die was bezig om aan te zetten voor een uh, snel rondje. En die wordt door onder andere een uh, Williams... en ik geloof ook door een Haas in de weg gezeten... Uh, nou ja, vet wel kennende, zal hij dat wel weer over de boordradio hebben gezegd. En ja, wat dat dan gaat, uh, is het op dit moment zuur voor Sergio Pires. Want die doet dus niet mee in de verdere kwalificatie. Oeh, ja, van dat is een hele tijd ja, dat niet zo hard, hard gekomen. Ja, uh, zeker. Ik denk dat uh, daar uh, nog wel, uh, wel even over uh, gesproken wordt. Ik denk dat hij zelf er ook wel van baalt. Dat hij er niet bij zit. Uh, de rest is allemaal door. Dat zijn Norris, Tsunoda, Strol, Alonso, Russell. Gasly, Ricciardo, Bottas... Ocon, Hamilton... Latifi, Giovinazzi... Verstappen op drie. Uh, Sainz en Leclerc, dat zijn de twee snelste. Dus, uh, er wordt ook nog uh, inderdaad... Een, uh, ja, wordt er even onderzocht. Het zijn te, zelfs twee... Uh, nee, het zijn, ja, het zijn er twee. Uh, hazen die in de weg hebben gezeten... bij uh, Sebastian Vettel. Mazepin en uh, Mick Schumacher. Dat wordt er even onderzocht. En... Wellicht kan Michael Maas die weer aan de bak met een aantal sportcommissarissen om daar weer het nodige over te vertellen en straffen uit te delen. Dat moeten we nog even afwachten. Precies, als we daar meer nieuws over hebben, dan hoor je het uiteraard bij Race ja. Radio. De nieuwe Diana Ross is uit, Jaap. Ongelooflijk. Ja. Uh, Diana... na, na 15 jaar is ze weer terug met een uh, nieuwe plaats. En het leuke is, het klinkt een beetje Afrikaans... en een, een beetje van het dansje, weet je wel, van ik het coronadansje. Ik vind corona het heel erg nieuwsgierig. Hij is gisteren uitgebracht en wij gaan hem al draaien. Want ik heb hem al aangeschaft natuurlijk. Natuurlijk, uh, okay. ja, dit ja, ja. is ja, ja. de welzijn. Goed vrienden het Is you just love, if you just love. Het Afrikaanse soundje in deze nieuwe single van Deanna Ross. Na 15 jaar is ze weer terug met If the World Just Dance. dat betekent dus geen ruzie met elkaar maken en niet discussiëren. Weet je wel, van het circuit mag het wel en hij mag het niet. Je kent het allemaal wel. Geen discussies, maar gewoon lekker allemaal dansen. Nou, dat kan misschien morgenmiddag als uh, DJ Chester op het circuit uh, gaat optreden. Dan kan je lekker dansen. Want hij uh, gaat het, uh, ja, hij gaat het uh, de, de eindshow geven. Morgen live op het uh, circuit. Misschien heeft Jaap daar zo meteen wat over. Grace Radio alleen op ZFM. in de pit nee in de evenementagenda bedoel ik Someone I can't be without I will stop at nothing Until I find the one I want it. Oh And then someone I want it. Oh And then someone I was a fool You know Cause who'd ever let you go But when the story's told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 I was in the wrong, yeah, but now I'm gonna write this Didn't see it from the start But now I know exactly who you are You're not just Just another love, this only happens once You're not just Just another love, this only happens once You're not just Ja, oh, oh, oh, oh. yeah, mijn playlist geeft nou aan Chef Special uh, moet draaien. Maar heeft Chef even pech? Want uh, ik ben net toe aan de evenementenagenda... op CFM dus. Nou ja. Die komt helaas... te als Chef Special. Uh, nou ja, dus goed, uh, uh, ja, dan gaan we de evenementen... doornemen, <laughs> Jaap. Uh, dat, dat gaan we zeker doen. Uh, sowieso hebben we één groot evenement... morgen en dat is uh, de Grand Prix. Dus de Dutch Grand Prix wel te verstaan. Uh, terwijl ik ook even met een scheef oog... Uh, kijk wat uh, Max Verstappen doet. Want dat ga ik eerst even doen... voordat we de evenementenagenda erbij pakken... Hij is uh, niet zo'n beetje sneller ten opzichte van uh, Q1... maar hij is nu doorgegaan nou, naar 1.09. Uh, dus hij zit uh, ver onder de 1.10 inmiddels. Um, goed, even kijken wat, uh, wat het programma morgen wat uh, de Grand Prix betreft. Want er is natuurlijk uh, wel een bomvol raceprogramma. Uiteraard is de hoofdmoot het, uh, de Formule 1 natuurlijk. Die begint om 3 uur, als ik het wel heb... Um, want hier staat het, het dagprogramma. Dat is altijd wel even fijn als ik die er even bij ga. Ja, dagprogramma. Dagprogramma. Uh, nou goed, het begint met promotieactiviteiten morgen op de baan. Dat, uh, dat gebeurt met een showteam. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Misschien een aantal van die. Ja, hoe noem je dat? In Amerika heb je uh, van die. Uh... Ja, hoe heet ze nou ook weer? Uh, bij basketbalwedstrijden zitten ze vaak... Ja, uh, maar dat mag helemaal niet uh, meer op uh, het goed, Maakt vol. niet uit, maar... Volgens mij uh, toch... Een miss Dat zag ik trouwens wel, hè. Die, ja. die, die, die, uh, die Sanfordse mis uit uh, 1985. Hmm. Die hadden ze geïnterviewd uh, bij een collega station uh, van ons. Hmm. Hartstikke leuk gesprek. Ze heeft nu uh, Strampavio in Havana. Uh... Het is dus Ellen Dijnum geweest. Ja, precies. <laughs> ja, de ja, ja, ja, ja. Ellen. Ja. Ellen Dijnum is die, de In 1985 miss krant geweest? is Mimi Kok. Die ja? vroeger uh, G. Braadslee uh, speelde uh, tegenover Chef van Oekel van Dolph, uh, Dolph Brouwers was degene die het. Dat was de man in het echt. Ja? En chef van Hoekel was uh, het typetje wat hij dan uh, deed. En Mimi Kok was geen Braadslein. En dat was een setje uh, bij de VPRO. Maar, okay, maar, maar die Mimi zullen... Kok is dus ook Miss Grand Prix geweest. Ja, die zullen niet in het showteam nee, zitten, die, denk ik. Zit niet, nee. Maar goed, uh, de, de Formule 3 uh, is dan om kwart voor elf. Die dan uh, naar buiten gaat. Dus mensen die er niet bij kunnen zijn... kunnen dat allemaal volgen via de tv. En dat zal dan via Ziggo uh, gaan gebeuren. Dan zijn er weer promotieactiviteiten... voor wat het waard is. De Porsche Supercup... zal even na het middaguur gaan plaatsvinden. En daarin zitten, zoals gezegd... Larry ten voorde. Maar ik heb ook begrepen dat waarschijnlijk ook... Jaap van Lagen meedoet. Dat zal Willem denk ik nog wel bevestigen. Er is ook nog een demonstratie... met een Porsche. Dat gebeurt na de Supercup. Dat gebeurt op hoge snelheid. Zegt men. En dan is er ook... Voor de mensen die dat willen weten, wie zijn die rijders nou allemaal? En dan worden ze op een platte keur neergezet. En dan kan iedereen eventjes uh, kijken wie wat is. De uh, drivers parade wordt dan gedaan. Dat gebeurt om tien voor half. Twee? Ja, en die platte kar hebben ze donderdag bij de Sanford-dag uh, ook uitgeprobeerd... met ja. die uh, very important persons ja, erop. Ja, maar je weet nooit jongen, wie er nou echt jongen. Uh, very important zijn. Dat kunnen best de investeerders zijn van dit circuit, hè? He. Dat niet. zou kunnen. Dus dat bedacht, uh, waren er een aantal van, van banken en dergelijke, zag ik ja, in, uh, ja, in ieder geval. Dus, uh, dus, uh, uh, dus die heb je best wel nodig. Als, uh, die hebben de knip getrokken. Wie de portemonnee heeft, is de baas, hè? Dat, dat weet je ook. Um, goed, dan is er nog een... Uh, Paddock Club Truck Tour. Dat is een, uh, dan kan je dus foto's uh, maken... van de grid. Uh, dan een Paddock Club Pit Lane Tour. Ook voor de mensen die... denk ik... Uh, een hele dure kaart hebben. Of op een gastenlijst uh, staan. Uh, dat is uh, tussen 10 voor half twee en tien voor twee. Hey, het programma duurt tot vijf uur. Hè? Ja, dus, uh, nou, ja, dan goed, weet je dan, dat. Uh, goed, uh, maar dan... Nou, zullen we er dan maar even heel rap doorheen gaan... Het Nationale Volkslied van Davine Michel klinkt uh, om kwart voor drie. Dan hebben we om drie uur natuurlijk de Heineken Dutch Kramper. En uh, daarna zal DJ Chesto het uh, bal gaan afsluiten. Voor de mensen die het uh, niet uh, weten, hij is uh, gevraagd om dat uh, te doen. En uh, dat zal uh, voor de mensen ook te volgen zijn uh, via YouTube. Speciale livestreamers. Ja, uh, staan. ook op uh, Chesto's uh, kanaal. Dus. Ja. Um, en Chesto uh, uh, zal in ieder geval wel betaald krijgen voor zijn diensten. Dat staat uh, in het bericht dat wij uh, uh, geplaatst hebben. En hoe de show van de DJ eruit uh, gaat zien is nog niet bekend. Wel is duidelijk uh, dat de bezoekers op hun stoel moeten blijven zitten. En niet mogen dansen, want anders krijgen we ruzie met oom Hugo en oom Hans of uh, oom Mark. Dus, uh, dat wil je niet. En dat wil je niet. Nee. Uh, en ik uh, weet niet uh, hoe, hoe, hoe dat uh, gaat verlopen. Zijn er dan nog meer uh, zaken? Want ik uh, pak ook even van de website van Christel Veerman er even bij. Er blijven altijd dingen die je kunt doen, ook na de Grand Prix. Want er is ook een route takeaway walk... Dat, dat uh, is een van de, de, uh, de evenementen die, uh, die georganiseerd wordt. Ik weet niet of dat nu ook plaatsvindt... maar ze heeft dat in het voorjaar sowieso uh, gedaan. Uh, er is een, uh, volgende week sowieso een Summer Retreat at the Beach. en Dat is op 12 september. En dat is vol met allerlei activiteiten uh, op het strand. Waar het uh, precies is, moet je even kijken op uh, de website. Liefs uit Zandvoort. En voor de rest, ja, ik zou zeggen... Kijk uh, alle uh, evenementpagina's uh, erop na. En uh, je weet uh, wat er uh, al te doen is. Ik denk dat het vrij rustig is volgende week. Dus je kan met z'n allen gewoon lekker naar het strand. We hebben goed uh, na nou, zomer weer. Kom, kortom, er is genoeg te doen. Dankjewel, Jaap. En heel veel liefst terug uit ja. Zandvoort. Ja, ja. Dank, je. Dank je, Rob. Je bent ook ja. erg aardig. Ja, toch? Ja. Niet dan? Ja. Papa, no, baga I'm not gonna, baby, oh. Drie of vier houden uiteraard bij Race Radio de kwalificatie mm. voor je in de gaten. Ja. Daarom schakelen we weer heel snel over. Ja, want er is wat het een en ander gebeurd. Ik zie weer zo'n uh, ja, rode sessie, vlag. De sessie is uh, gestopt en uh, George Russell is van de baan af uh, gegaan. En even kijken waar dat uh, precies gebeurt. Volgens mij is dat uh, bij, uh, bij, de, uh, bij de Masters uh, bocht uh, gebeurd. Dus bij het uitkomen van het schijflak... Uh, nee, bij de cumul bocht ik zie het al... Uh, bij de Koemelbochten is hij even uh, de macht over het stuur uh, kwijtgeraakt. En daar is hij uh, vlak voor het ingaan van de Arjen-Luitduikbocht in de grindbak uh, terechtgekomen. Ja, dat kan gebeuren. En uh, dan, uh, dan zit je kwalificatie erop. Zo te zien, als ik kijk naar de schade, hij is gelukkig kon hij uh, wel zelf uh, doorrijden. Ja, dat hadden ze waarschijnlijk ook niet verwacht. Dat hadden ze niet verwacht. Uh, maar goed, uh, de sessie is wel even weer onderbroken uh, in deze Q2. En uh, Russell zelf heeft uh, uh, niks. Maar het is. Uh, ja, bij het uitkomen van de Hans-Ernstbocht, daar is het uh, gebeurd. Uh, op een gegeven moment uh, gaat hij te enthousiast, denk ik, over op het uh, gas uh, staan. En dan is het uh, einde verhaal. En uh, dat uh, beseft hij zelf nu ook. Uh, de sessie is uh, daarmee uh, gestopt. Een rode vlag. Ik weet niet wat, uh, wat er nog uh, precies uh, gaat gebeuren. Ik denk dat er uh, nog wat. Uh, rotzooi op de baan is, wat de barshells er wel af moet halen, want je wil natuurlijk niet dat jij als rijder straks door wat kiezelsteentjes heen moet gaan rijden. Want die grindbakken die zijn natuurlijk onverbindelijk. Hè? In zijn en dat hoort ook bij zijn antwoord. Als je er ook eenmaal afvliegt, dan ben je ook gewoon weg. Ja, dat zijn van die je... ouderwetse grindbakken. Ja, tenzij Heerlijk. je dus uh, gewoon op een stuk asfalt bij de Tarzanbocht... en bij diezelfde Hans Ernstbocht uh, aankomt rijden... en je hebt de mazzel dat je over dat stukje asfalt heen kan komen. Maar, ja, dat, uh... maar goed, het is, uh, in de, in de Koemanbocht is het gebeurd. Uh, uiteindelijk uh, is... Uh, uh, is uh, Russel toch nog op eigen kracht de pits binnengekomen. Ik had even het idee, nou die staat vast en die uh, komt er niet meer uit. Maar uh, hij kwam er wel uit. Maar hij maar maakte het toch wel redelijk redelijke klap tegen die band of nou, dat, viel, dat viel wel mee, want uh, dat gaf nog een beetje mee. Hij kwam tegen een bandenstapel aan. En uh, ja, nogmaals, uh, hier, uh, hier gebeurt het de uitkomen van Hans Ernstbocht. Dat, daar is nog niet zo gek wel aan de hand. Maar bij het ingaan van de komenbocht, daar gaat het mis. En daar uh, ja, dan raakt hij hem kwijt. En hij komt met de achterkant tegen een bandenstapel aan. Dat betekent dus eventjes kijken met motoren. Want we weten allemaal als je... Achterste de de bandenstapel in komt. Dan kan het zomaar zijn dat er iets met je versnellingsbak of wat dan ook aan de hand is. En dat eh, is Russell overkomen. Kijk maar, kijk maar, hij komt tegen een stukje stapel aan. En de vleugels zitten er nog enigszins op. Maar je moet natuurlijk altijd afwachten wat eh, die monteurs aan schade moeten herstellen. Maar goed, eh, in ieder geval. Russel zien we niet in Q3 terug. Nee, dat zit er niet in, inderdaad. En die uh, Q2 die is nog uh, aan de gang, nog maar ja, een uh, paar. Iets minder dan vier minuten. Ja, dus, een, uh, want hij blijft wel stilstaan, hè, de klok, als die, uh, als die rode vlag uh, is. Volgens mij wel. En uh, dat is ook nu uh, wat er gebeurt. Dus je ziet hem ook wegrijden. Uh, Oh, waarschijnlijk zou ik bijna zeggen is er niks aan de hand. Maar ik weet het niet. Ik denk dat ze er toch wel even gaan, uh, gaan kijken of, of daar wel wat, uh, wat aan de hand is. Maar Russel uh, ja, was uh, toch even, denk ik... Uh... Even perplex met wat er, wat er is gebeurd. Maar uh, we zullen het zien. Ja, ik ga even moeilijke vragen aan jou stellen. Ook even uitleggen aan de luisteraars. Misschien kan jij dat uh, geven dan. Mm -hmm. Want de Q2 is niet alleen belangrijk... voordat je naar de, naar de Q3 doorgaat. Ja, ook maar ook de voor, de, voor je bandenkeuze. Ja, en uh, ja. hoe zit het op dit moment met de bandjes? Uh, volgens mij zag ik uh, verstappen op geel rijden. Dus die, uh, die snelste tijd die nu neergezet is... Uh, met, een, uh, met een geel zegje neergezet. Um, als je daarmee... Q2 afrond. He. Dat betekent dus ook dat je morgen... als je binnen de top 10 staat... en je bent op geel vertrokken... in dit geval heeft Verstappen nu de snelste tijd met geel... dan moet je dus morgen met de race... ook met geel vertrekken. Ja, is, of dat het moet regen of zo. Ja, dan, ja dan, dan goed, dan maar dat... Dan. Dat, uh, dat is een kans van uh, 1% dat er uh, regen gaat vallen. Dat, dat zie ik niet gebeuren. Maar goed, dat is uh, bepalend voor de mensen die uh, morgen uh, met een bepaalde band onder, uh, onder de auto verder uh, willen, willen gaan. Geel in, uh, de tweede, uh, in Q2 betekent dus dat je ook met geel moet vertrekken. Mits je binnen de top 10 staat. Als je buiten de top 10 staat, heb je ook nog, geloof ik, uh, de keuze aan jezelf. Om dan met uh, de, uh, een band uh, die jij dan uh, wil uh, te willen vertrekken. Dus dat. Dank je wel vooruitleg. We hebben nog even kleine vier minuten in die Q2 om een, ook een keuze te maken wat betreft de banden en we een blijven plaat, volgen. Nou, en een plaat hè? Of vier en, minuten tijd om een keuze te nou, maken. Ja, nou die, die, die, is, die hoorde uh, ik al. Gevolg, ja, bijna, ja, ja, bijna vier uh, minuten, uh, ja. ja. Moeten we moeten hem eigenlijk even volpen. Oh nee, dat nou, helpt helemaal uh, niks. Ah, Oké. Okay. Uh, ja. Hier is uh, ABC en B Near Me. Almost broke into Said that you were leaving Like you do De uur van CFM Race Radio volgen we voor jou de kwalificatie live op het circuit Zandvoort. Op dit moment bij een zonnige Zandvoort. Heerlijk, zonne een graadje of 20 uh, op dit moment. Mm -hmm. En uh, mensen moesten de zonnebril meenemen. Dus uh, die zijn ook uh, beschermd uh, ja. wat betreft hun uh, ogen op het circuit. En uh, kunnen dan uh, genieten van uh, de Q2. Maar volgens mij staat de klok nog steeds op 3,54. Uh, nog steeds op 3,54. Maar ik denk, uh, daar komt uh, de mededeling: 15,46. Nou, dat is over een minuut. Dus we gaan weer binnen een minuut. Gaan we weer de laatste vier minuten, iets minder dan vier minuten nog meebeleven? Ja, um, jij zei net van uh, ja, is dit een beetje de, de, de startopstelling Dat uh, uh, nou, dan, wel, dan, dan zou ik, ik wel blij. Daar zou, zou, zou ik wel blij mee zijn. En ik denk dat de meeste uh, Verstappen-fans daar ook blij mee zouden zijn. Want Hamilton uh, heeft een vierde tijd, Bottas vijfde. Um, even uh, de zaken op een rij zetten. Verstappen is op dit moment de snelste. Leclerc is. De tweede, terwijl op dit moment alweer één Williams bij de uitgang van de pitstraat. Ook Max Verstappen gaat nu naar buiten. Ja, het is toch... geen, uh, ge geen pers in ieder nee, geval. Nee, nee, nee. Uh, maar goed, die, uh, die uh, zijn nu op dit moment... Uh, staan die twee al uh, te wachten. Ik denk dat het uh, toch George Russell is. Dus ze hebben hem uh, wel vrij snel uh, weer uh, opgelapt die auto. Was ook niet zo gek. Wel schade moet ik erbij zeggen. Gasly is drie, Hamilton vier, Bottas vijf, Ricciardo zes... Sainz zeven, Ocon achtste, Alonso negende... en Giovanazzi is tiende... Wie doen er op dit moment als het, uh, dit de uitslag zijn, zou zijn voor Q2? Dan doen Russell, Stroll, Norris. En dat is opvallend, Norris. Uh, Latifi en Tsunoda niet meer mee. Dus die, uh, die, zijn, er, uh, die zijn eraf. Uh, maar uh, men is uh, inmiddels nu naar buiten. Want het uh, betekent dat uh, ja, de meesten uh, zijn bezig met een outlap. Ehm... Um, en dat uh, uh, we hebben nog uh, drie minuten in Q2. En dan zullen we zien wie daar uh, als snelste eruit uh, gaan komen. Hey, dat is mooi. Dan hebben ze de mensen daar uh, op het uh, circuit ook weer uh, wat langer uh, lol zeg maar, van, uh, van alles. Want uh, ja. er, wordt, er gebeurt van alles natuurlijk op de baan uh, op dit moment. Dus uh, ook wij blijven het uh, voor je volgen. En straks in het derde dus ga we weer helemaal live over naar uh, Willem van Dessen die voor ons vandaag op het circuit is. Ja. begin van de, de kwalificatie. Dat ging zo lekker voor Williams. En we hadden het erover. Ze, ja, doen, ja, ja, het ja, ze, ze doen het best lekker zo Goed. het circuit. ze gaan zo hard. Ja, ze gaan te ze gaan hard. Ze zo hard. Je denkt, gaan... oh, wat gebeurt er? Ja, ze gaan ja. te hard. Uh, te want, hard. Uh, net was het Russel die bij uh, de Koemenbochten eraf ging. Dit keer is het Latifi die eraf schoot. En dat Get. gebeurde wel bij uh, de Mastersbocht. Uh, want uh, daar bij het uitkomen van het schijnvlak, je wil, hij wilde dus naar rechts. Uh, en hij raakte hem ook helemaal kwijt. Zijwaarts in uh, de bandenstapel terechtgekomen. En uh, Max Verstappen was degene die erachter zat. Ja, en de wedstrijdleiding heeft nu besloten om uh, de rode vlag opnieuw uit te gaan. Maar deze sessie wordt niet meer gestart. Ik hoop trouwens Wat, dat ze voldoende uh, rode vlag bij ja, zich ja, ja. hebben. Ja, die hebben, dit ze, weekend. Wel, die okay. hebben ze wel. Want uh, daar reed, daarvoor reed een Mercedes. Ik denk Hamilton, die reed daarvoor. En ik denk dat Latifi kennelijk een klein beetje afgeleid was door Hamilton die daarvoor reed. Uh, ik heb het idee dat het, het was een Mercedes in ieder geval. Uh, en hij is ja, misschien even afgeleid uh, geweest. Door, uh, door de Mercedes die daar uh, reed. Ik even kijken of het Hamilton, volgens mij is het Hamilton die, die daar uh, voor reed. Ja, uh, dan uh, denk ik ook van, hij geeft je alle ruimte. Dus ja, waren die weer ging een keurig een de Ja, veikels. kijk maar, het is Hamilton. Ja. En hij ging uh, netjes opzij. Ja, uh, en hij schrok, kennelijk op een, een of andere manier schrok hij er dan, dan toch van. En met een noodgang is hij eraf uh, afgevlogen. Het leek bijna eigenlijk op hetzelfde verhaal als uh, Verstappen en Hamilton op, uh, op Silverstone. Zo hard ging ook, uh, uh, uh, ja, hoe heet het? Uh, Latifi ja, maar Ze raakten elkaar niet. Nee, ze raakten elkaar nee. niet. Alleen dit is een eenzijdig ongeval. Ik denk niet dat er 51G op, uh, op Latifi, maar het was vergelijkbaar. De manier van eraf schieten, ging best met een behoorlijke snelheid. Dus uh, de, uh, de mannen van, uh, van uh, de dienst, uh, die moeten dan op een gegeven moment weer dat weer herstellen. Want ja. Je wil niet dat er straks nog iemand daar die banden stapelt. Alleen het is niet helemaal uh, Oxo-Fris in, in de Mastersbocht. Dus dat wil je niet hebben. Ja, en het Williams-team heeft nee, uh, voldoende nee, te doen. hè? Twee en auto's moeten ze gaan repareren. Maar dat, dat betekent wel, uh, als we dus nu even het uh, rijtje af uh, gaan maken... Verstappen is de, de snelste in Q2. Leclerc is, uh, de snelste, of, uh, volgt daarachter. Gasly 3, Hamilton 4, Bottas 5. Ricciardo uh, zag ik ook nog even gauw uh, daar achter, achter Hamilton staan. Of uh, achter Bottas staan. Dus dat is een beetje uh, ja. het, uh, het, het verhaal van de Antonio, top Antonio, een mooie tiende plek. Ja, Joe zit ja. erbij bij de laatste tien En dat is, ja, dat is voor Alfa Romeo een opsteker. Uh, want ja, vaak, dat gebeurt niet vaak... Dus Frederik van Zeur zal daar enigszins met een glimlachje rondlopen. Uh, dat er in ieder geval één van de twee auto's bij de top 10 staat. En dat is uh, het meest opvallende in deze kwalificatie. In deze, uh, en er is wel weer één grote geëlimineerd: Lando Norris. Want die zit uh, bij de andere kant van de 10. Bij de, bij de eerste 15. Tussen 11 en 15 stond hier 13 die zich geworden. Dus die doet niet meer mee. Uh, Oké, okay, nou zo meteen de Q3. We gaan hem voor je volgen. Maar waarschijnlijk wordt dat in het volgende van Race Radio. Dit is de plaats van de Formule 1.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 faster. de song van de Formule 1 van Davine Michel draaien in de studio. Bibi, zaten wij nog even te praten over wat gaan we het derde uur van CFM Race Radio allemaal doen. Eigenlijk, wat moeten we allemaal nog doen, was het een beetje. Kunnen we het ook over... Ja, Dat, is, dat is wel gewoon, hebben we altijd op zaterdag en zondagmiddag. Het dier van de week om half vijf. Maar we zitten nou zo midden in de race radio... maar we hebben toch nog een dier van de week ja, gevonden, dat, hè? Uh, dat, dat is een heel bijzonder dier. Het is ja? een wolf. Ja? Die kun je niet ophalen in het... Uh, kennen dierenhuis, dat zijn de buren van het circuit... maar dan moet je echt voor naar het circuit... en je moet een goede kaart hebben om uh, binnen te komen... want huh? anders kan je die wolf niet ophalen... Weet je hoe die heet? Nee? Toto. Toto. Oké. Okay. Je bedoelt die teamleider? Nou, dat zou ik wel aanbevelen. Dan heb je een prachtig huisdier. is helemaal uh, wild en enthousiast van de Formule 1. Maar we kunnen ook twee jaar. We dan kunnen ook twee haasjes ook twee haastjes. ook leuk. Twee haasjes zou ik kunnen, ja. ja. Ja. Kan altijd. Dus, nou ja, het volgende uur uh, uiteraard weer ja, meer, uh, meer, uh, meer, meer uh, race radio. Ja. Uh, straks tussen vier en vijf uur tot vangen. Onder meer zfm-live.nl kijk je ook live mee in de studio ja, aan de tolweg. 10a zit livenl En dan zie je hoe mooi dat haar van uh, Jaap zit. En dan uh, hoor jij te zeggen, maar ik heb tenminste nog haar, maar dat... Nou, jij hebt het ook hoor Alleen dat zit onder die koptelefoon van je. <laughs> Oké, okay, nou we gaan uh, nog een uh, lekkere plaat draaien. En zo zijn we ze dadelijk bij je terug. Hier is Master KG, inderdaad. Weer die Afrikaanse sound. Die vind ik gewoon lekker, helemaal bij dit weer. Ja? Zeker, het is lekker naast weer. Ja, daar houden we van. Hè? Word je gewoon vrolijk van. Oh yeah, drop, drop, drop down for me.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 have you been? May he bless you.